Zalot, zalot, Laten we het... Shema zingen, Shema israel. J'ai Eloheinu, Ja, Echad. gaat. Bar hoje sjemke voad. Mal goed. Leola hoor Israël.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 vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Dan gaan we Psalm 92 zingen, de psalm. Tof Leodot la Adonai. Grace, wil jij de parasha voorlezen? Verveel de kinderen van Israël dat zij zuivere olijfolie voor de verlichting nemen om steeds een licht te hebben in de tent bij de ark waar de samenkomsten worden gehouden. Het is de taak van Aaron en zijn zonen om de tent van de samenkomst altijd schoon te houden en te verzorgen. Je zult ten overstaan van het volk Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eliezer, Itmar aanstellen tot priesters in de tent van der samenkomsten. Maak voor hen een kunstig bovenkleed met goud, purperblauw en purperrood. Neem twee shoamstenen om daar Opgraveer je de namen van de kinderen van Israël, op iedere steen zes namen, in volgorde van hun geboorte. Ieder van die stenen bevestig je op de schouderriemen van dit kleed, zodat Aaron de namen van de kinderen van Israël op zijn schouders draagt voor de eeuwen. Je zult ook een borstschild maken, dat zij op hun hart zullen dragen. Op dat schild zullen zetsels van twaalf edelstenen, vier rijen van drie stenen, voor elk van deze stammen een steen. Voor Ruben, sardis. Voor Simeon, topaas. Voor Levi, karbonkel. Voor Juda Smagrat, Voor Dan, Safir, Voor Naphtali, diamant. Voor Gad, barnsteen. Voor Asar, aghaat. Voor Issachar, admetist. Voor Zebulon, beryl. Voor Jozef, onks. Voor Benjamin, Japis. Zo zal Adon de namen van de kinderen van Israël op het hart dragen, als een juwel voor de eeuwige. Het schild zal hij op het hart dragen, de Urim en de Turim, voor het recht. Ik zal wonen ten midden van de kinderen van Israël en zij zullen voor mij een eredienst houden en bij mij in de tent van de samenkomsten. Zij zullen weten dat ik de eeuwige hun God hen uit Egypte heeft gevoerd en dat ik de eeuwige hun God ten midden van hen zal wonen. Eenmaal per jaar zal Aaron of zijn kinderen, zijn kindskinderen een offer brengen, speciaal voor jullie zonen. Eenmaal per jaar zullen jullie allen je bewustzijn van de zonen en, en verzoening voor mij vragen. Tot in alle geslachten en tot de laatste geschiedenis zullen jullie dit doen. Dan geef ik het woord aan Annemiek, die heeft de zangdienst. Ik had op Psalm 71 om voor te lezen... Als je die psalm zo leest, dan is het gewoon heel bijzonder. Het lijkt net of dat ons, ons hele leven ook beschrijft, zeg maar. Het is echt een gebed om bescherming. Het staat hier in de ouderdom, maar het geldt voor je hele leven natuurlijk. Tot u, heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt mij bevel gegeven om te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. Mijn God bevrijdt mij uit de hand van de goddelozen, uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie vreed is. Want u bent mijn hoop, heren, heren. Mijn vertrouwen van mijn, vanaf mijn jeugd. Op u heb ik gesteund van de moederschoot af. Van de baarmoeder af bent u mijn helper. En voortdurend zal mijn lof van u zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest, maar u bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof en met uw luister de hele dag. Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom. Verlaat mij niet, nu mijn kracht vergaat, want mijn vijanden spreken over mij, wie op mijn ziel beraadslagen samen en zeggen, God heeft hem verlaten. Jaag hem na en grijp hem, want er is niemand die redt. O God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom mij spoedig te hulp. Laat beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn. Laat met smaad en schande bedekt worden wie mijn onheil zoeken. Maar ik blijf voortdurend hopen en ik zal u nog meer loven. Mijn mond zal van uw gerechtigheid vertellen, van uw heil de hele dag. Hoewel de afmetingen ervan niet weet, ik zal komen met de machtige daden van de heere, en Ik zal uw gerechtigheid in herinnering roepen, de uwe alleen. Zover deze. Willen we zingen het lied? Het is de één die mij ziet. En dan daarna wou ik zingen uh, Psalm 139. En dat wordt gezongen door Franny Vink. En dan daarna wil ik uh, zingen opwekking 124. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser wat uh, door Christian vervoert. Gezongen wordt. En dan geef ik het woord weer even aan uh, Annemiek. Ja, dan, uh, dan willen we verder gaan zingen. Van opwekking 184. Wie op ja, wij vertrouwen zijn als de Berg Zion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. En dan daarna willen we biddend zingen: Onze Vader in de hemel, zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Ja, we waren bezig met een serie van Wie of Wat is Yeshua. En dan ga ik weer verder. Het is nu de zesde aflevering, zeg maar. En ik vind het onvoorstelbaar dat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Dat vind ik eigenlijk zo mooi aan het woord. Het is levend en het is krachtig. Dat staat ook, hè, van leven en krachtig. Maar het is ook echt zo. Nou, wat hebben we al doorgenomen? Hij wordt de tweede persoon van de drie-eenheid genoemd. Is er een Bijbelse grond voor de drie-eenheid? We zagen dat dat niet waar was. Hij werd de... Messias genoemd, dat is hij wel. Hij wordt de zaligmaker genoemd, dat is hij ook in zijn vader. Hij wordt de schepper van hemel en aarde genoemd, dat is hij niet. Dat is zijn vader, zijn bestaan zou voor eeuwigheid zijn, dat was ook niet zo, hebben we gezien. Hij zou al zijn voor Abram er was, maar dat ging erover dat hij als eersteling van de doden een vernieuwd lichaam had voordat Abram er zal zijn. Want Abram ligt nog gewoon te slapen, die is nog niet opgewekt. Hij wordt genoemd wonderlijk raads van sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Maar de sterke God en eeuwige vader noemt hem wonderlijk raadsman en prins van de vrede. Dat staat dus in de andere volgorde in de grondtekst. Hij zou de wijsheid zijn waarover Salomo heeft. Nou, we hebben ook al gezien dat de wijsheid daar vrouwelijk is en dus niks van doen heeft met Yeshua. En nu gaan we kijken van hij zou de engel des heren zijn. Met andere woorden, hij zou al opgetreden zijn vanaf het allereerste begin in de Bijbel. Er wordt ontzettend vaak gezegd. Je ziet het ook aan hoe het opgeschreven wordt. Hè? De engel staat altijd met hoofdletter en dan staat er daarnaast des heren met, ook met allemaal hoofdletters. Nou, we gaan kijken. En dan later komt nog van hij zou de rot zijn waarop Mozes sloeg. Nou, de engel des heren, des heren heb ik daar een jaar van gemaakt, want dat staat in de grondtekst. Dus er staat dus de engel van Jawe, zou hij zijn. Nou, er staan ontzettend veel teksten die gaan over de engel van Jawe. Dus ik ga dat niet allemaal, want dan zitten we vanavond hier nog. Dus echt, het staat er zo ontzettend veel in. Ik heb er een boekje van gemaakt. Als je geïnteresseerd bent in al die teksten... dan wil ik dat best een keer uitprinten. Het is een heel verhaal. Maar goed, in ieder geval, Genesis 16, daar is de eerste keer. En daarom heb ik ook dat lied laten zingen... van de één die mij zie. De engel van Yahweh, die vond Hagar... bij de waterbron in de woestijn. Nou, we hebben het net ook al even over de woestijn gehad. Het is natuurlijk een verschrikkelijk vlakte waar geen water is. En zij was bij die waterbron... Aan de weg naar sur. Dan even op die de engel des heren. Het woordje de, dat staat niet in de grondtekst. En dat is toegevoegd. Dat is niet erg. Het is gewoon een lidwoord. Maar je mag er ook een van maken. Dus het is de, het of een. Nou, het kan niet. Het is niet onzijdig een engel. Dus het is of de of een. Het is raar dat ze dus in bepaalde situaties... dus echt de ervan gemaakt hebben. We gaan kijken waarom dat zo is. Maar een hoofdletter is ook toegevoegd, want er staan geen hoofdletters in de grondtekst. Net als dat Des Heren en Javier met hoofdletters geschreven zijn. Het mag wel, maar het staat niet in de grondtekst. Dus het is een toevoeging waarvan je je af moet vragen: van, mag dat? Nou, God zegt heel duidelijk: in zijn woordje mag niks toevoegen. Nou, denk ik dat hij er niet zo'n bezwaar tegen heeft dat we hem loven en prijzen. En dat we dus zijn naam met kapitalen schrijven omdat we hem zullen dus loven. Maar. Des heren heeft dus een beetje een hele rare bijsmaak. Want je gaat er iets anders van maken als wat in de grondtekst staat. En dat, daar heb ik heel veel moeite mee. Want er staat gewoon Jehovah of Yahweh. Of net zoals Maurits zei, we zullen het waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Maar we bedoelen zijn naam. En zijn naam staat er. Maar als je dus de engel met een hoofdletter gaat schrijven... dan bedoel je dus dat daar dus Yeshua ten tonele verscheen. Dus dan zou Yeshua zou verschenen zijn aan Hagar toen zij in de woestijn was. Tot mijn grote verrassing zag ik in de studiebijbel dat ze dus daar afstand van genomen hebben. Dus de vertalers van de studiebijbel, die wijden daar een heel stukje aan. Ik laat ook zo meteen zien waar. Het zijn trouwens meerdere stukjes, maar goed, het ene stukje is heel belangrijk. En daar zeggen ze ook dat ze afstand nemen van de gedachte dat dat dus Yeshua is. En eigenlijk ook op grond van deze, dus dat de deur staat niet in de grondtekst, het gaat gewoon over een engel het gaat hier niet over Yeshua. Ze zeggen er ook bij dat het gaat over een speciale manier van spreken, dat is de Hebreeuwse manier van spreken. Dat een boodschapper, in tegenstelling tot tegenwoordig, zeggen ze er ook nog bij, dat hij dus in de ik-vorm mocht spreken. Soms gebeurt dat nog wel bij een ambassadeur, die spreekt ook namens een volk of namens zijn regering. Maar in het Hebreeuws is het nog veel sterker, dat is de ik-vorm. Dus degene, de boodschap die gezonden wordt, die zegt bepaalde dingen uit naam van zijn zender en hij gebruikt gewoon ik. En daar bedoelt hij niet zichzelf mee, maar daar bedoelt hij dus zijn zender mee. Nou, ik heb het er voorbij gezet, zie bladzijde 159 noot 6 van de studiebijbel Oude Testament, Genesis. Daar staat een mooi stukje erover in. En die engel zegt tegen haar, Hager, in Versailles, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Wat doe je hier? Waarom vind ik jou in de woestijn? Daar heb je niks te zoeken is eigenlijk zijn boodschap. En zij ze zegt, ja, ja, ik had geen andere keus. Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En dan vertelt ze ook erbij waarom dat is. Zij was zwanger geraakt van Abraham. Het was notabene een idee van Sarai zelf. Het was niet haar idee. Zij had niet Abraham verleid of zo, nee. Zij had gewoon gedaan wat haar meesteres haar opgedragen had. Zij was gewoon gegeven aan haar baas om nageslacht te verkrijgen voor haar baas en voor haar bazin. En zij doet gewoon wat er opgedragen is en ze wordt erop afgestraft. En waarom werd ze afgestraft? Omdat zij zich verhief. Zij merkt dat ze zwanger is en dat zij dus verbar is en haar meesteres niet. En zij begint haar meesteres te verachten. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Als jij natuurlijk een slavin bent en je wordt weggegeven aan de baas, alleen maar voor het idee om dus nageslag te verkrijgen en je moet slavin blijven, ja, dat is toch wel een beetje heel dubbel, hè? Je hebt dus de rol van echtgenoten, maar je telt niet mee. Sterker nog, je wordt gewoon weggezet nog steeds als een slavin. Dat is natuurlijk een hele wrange situatie. Let wel, deze situatie is ook niet door Yahweh goedgekeurd. Hij is ook niet door Yahweh verzonnen. Het was een escape van Abraham en van Sari, Of eigenlijk van Sari, Abraham gaat er ook in mee. Het vervelende is dat deze situatie tot op de dag van vandaag nog steeds zijn sporen trekt in het leven van de Israëlieten. Want het nageslacht van Hagar, de Ismaëlieten, dat zijn nog steeds de vijanden van Israël. Dus je ziet dat een bepaalde beslissing die gemaakt wordt... eeuwenlang consequenties heeft. Maar goed, de engel zegt tegen haar... ja, dat is allemaal goed en wel. Maar toch, je draagt dat kind van Abraham, je moet terug. Ga terug naar je meesteres en onderwerp je aan haar... Er moet een hele harde boodschap zijn geweest voor haar. Want zij wilde eigenlijk terug naar Egypte, waar ze buikbaar vandaan kwam. Maar ze moet terug. En ze luistert. Ze onderwerpt zich aan het gezag van Saari. En dat zal niet prettig zijn geweest. Echt niet. Zij zal daar best een heel zwaar leven hebben gehad. Omdat Saari ontzettend boos was dat zij toch vruchtbaar was. En Saari niet. Maar ze krijgt wel een belofte mee. Ze gaat niet zomaar terug. Ze wordt niet zomaar teruggestuurd. Van, nou, luisteren. van bekijk het maar. Je onderwerpt je aan Sarai. Nee, God geeft een verschrikkelijk mooie belofte aan haar. Hij zegt aan haar, je wordt een ontzettend groot volk. Zo groot dat het eigenlijk niet geteld kan worden. En dat is ook moeilijk. En je kunt heel moeilijk vertellen nu wie nou precies de nakomelingen van Ismaël zijn. Wat zijn er verschrikkelijk veel. U bent zwanger, zegt hij. U zult een zoon baren. Dat wist hij niet. Nu kun je kijken, hè? nu kun je vooraf kun je een kijkje nemen in de baarmoeder. Over wat je voor kind krijgt. Dat was onmogelijk, hè? dat was in onze tijd zelfs onmogelijk. Maar toen was dat helemaal ondenkbaar. Dus dat dit van tevoren gezegd wordt, is een, eigenlijk een wonder. Dus ik krijg te horen, je moet luisteren, je krijgt een zoon. En je geeft hem de naam Ismaël, omdat Yahweh uw verdrukking gehoord heeft. Hij heeft naar u omgezien. Hij heeft je gewoon gehoord. Hij heeft gezien hoe je geleden hebt onder Sarai en hij heeft ook je vlucht gezien. En daarom ben ik je opkomen komen zoeken. Hij geeft wel een karakterbeschrijving waar ze niet echt heel erg bij mee zal zijn geweest, denk ik. Hij zegt tegen haar, hij zal een wilde ezel van de mens zijn. Nou, dat, ja, dat herkennen we nog steeds in de Ismaelieten. Sorry, maar het is gewoon zo. Zijn hand zal tegen alles zijn. Het is, het is heel verpand. Het komt iedere keer weer terug. Dat is ook als je dus ziet, die, die vluchtelingen die komen dan hier naartoe, naar, naar, naar, naar het westen. En ze eisen van ons. Verzorging, ze eisen. Dat zijn geen vluchtelingen. Een vluchteling die eist niet. Een vluchteling is blij dat hij dus meegenomen wordt. En zegt: jongens luisteren, wij verzorgen jou, je krijgt eten en drinken. En dan zijn ze blij. Maar die jonge mensen die komen wij eisen. Hoe komen jullie erbij dat er geen watervol sla staat, dat er geen drinken hier staat, dat er geen voedsel is? Waarom zijn er geen tenten? Het is schandalig. Vergeet je even niet iets? Uh... Maar zo is hij dus gekarakteriseerd, al door jaren voordat hij geboren was. Zijn hand zal tegen allen zijn en alles zullen tegen hem zijn. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dus hij heeft ook met zijn broeders, zijn eigen broeders. En dat zie je ook weer terug. Het is geen hechte gemeenschap. Het is niet zo van wij zijn islamieten. Dus we kunnen allemaal met elkaar overweg. Nee. Nee. Ze hebben geen moeite om elkaar ook de nek af te snijden. En noem maar op. Want ja, op de een of andere manier kun je daarmee spelen. Met is hij mijn broeder of is hij niet mijn broeder? Dat gebeurt trouwens ook onder christenen. Dus wat dat betreft is het niet zo'n. En dan krijg je dus eigenlijk het lied wat we gezongen hebben. En dat is eigenlijk het eerste die dat verzonnen heeft, is Hager. Want Hager gaf we die tot haar sprak de naam: U bent de God die naar mij omziet. En dat trof mij. Ik dacht: Hé, hey, dat, dat lied. Dat sprong gelijk in mijn hoofd. Dat is de een die naar mij omziet. Abraham deed het niet. Sara deed het niet. Ze had daar niemand. Zij was slavin. Er was niemand die naar Hager omkeek. Ja, zij droeg het kind van haar baas. Maar dat gaf niet haar een bepaalde status. Nee, het was meer dat zij dus veracht werd. En misschien ook wel door haar medeslaven. Van me sluisteren, jij denkt dat je dus door op die manier... een lievelingetje kan worden van de baas. Maar zo werkt het niet. Dus ik denk dat zij heel erg eenzaam en alleen is geweest. Vandaar deze hartekreet Dat ze merkt dat God naar haar omkijkt en ze zegt... U bent de God die naar mij omziet. Ik vind het zo ontroerend dat zij dat zegt. Want zij. Ze zei... Heb ik dan hier hem gezien die naar nou me omgezien heeft? Ik vind dat zo'n geloofsvertrouwen ook. Van, ze zit daar in de woestijn, helemaal ziels alleen. En ze wordt opgezocht door de engel van Yahweh. En die geeft haar dus hele mooie beloftes mee. Hij stuurt haar ook terug. Weer terug de ellende in. Maar ze heeft de troost dat ze weet dat er een God is die naar haar omziet. En naar haar omgezien heeft. Dat neemt ze mee. Ze gaat niet meer alleen. Ze is ook vanaf dat moment niet meer alleen, geloof ik. Het zou heel raar zijn. Nou, heeft Hagen echt God gezien? Nee, ze heeft een afgezand van God gezien. Maar door die afgezand heeft zij God gezien. Vandaar dat zij kan zeggen, u bent degene die naar nou mij ongezien heeft. En ze erkent God daarvoor en niet de engel. Dus ze zegt niet dat ze die engel als God beschouwde, maar dat ze de zender als God beschouwde. En daarom werd die put, kreeg de naam Lacharoi. Hij ligt tussen Kades en Beret, ligt er blijkbaar nog steeds. Dan gaan we naar Abraham. Genesis 22, vers 11. De engel van Jave riep tot Abraham vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En dat is dus op de berg waar hij dus Isaac aan het offeren is. Hij had opdracht gekregen om zijn zoon, die hij lief had, staat er, om die te offeren op de berg. En dat was zijn tweede zoon, want hij had al een zoon. Zie, hier ben ik ze, Abram. En de engel zegt tegen hem, steek uw hand niet uit aan de jongen. Doe hem niets, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Hij stond op punt om hem dus het mes in zijn ribben te steken. En hij wordt tegengehouden. Het feit dat hij dit dus doet, zeggen de rabbijnen ook. Hij heeft hem dus in zijn hoofd al gedood. En waarschijnlijk al meerdere malen, de gedurende de dagen dat hij daar... ...naar onderweg was. Hij wist dat dat dus het resultaat zou zijn... ...van deze oproep van Yahweh... ...om zijn zoon die hij lief had... ...om die dus te offeren. Dus in zijn hoofd heeft dat al plaatsgevonden. En daarom zegt Yahweh... ...ik weet dat je hem mij niet onthouden hebt... ...want je had het al uitgevoerd... ...met verschrikkelijk pijn in zijn hart, denk ik. Maar niet alleen pijn... ...ook geloof. Dat zegt Paulus ook, hè. Op het moment dat hij weggaat bij de knechten, dan zegt hij van... blijf jullie hier, ik en mijn zoon gaan verder... en wij komen terug op de bepaalde tijd. En hij zegt wij, hij zegt niet ik, hij zegt wij. Dus hij wist van tevoren, zegt Paulus ook... dat hij dus zijn zoon terug zou krijgen uit de dood. Hoe? Geen idee. Dat wist hij niet. Maar hij wist dat God hem niet in de steek zou laten... en dat hij hem weer terug zou krijgen. En daarom zeggen de rabbijnen... Hij heeft hem eigenlijk al gedood en hij heeft hem uit de dood teruggekregen. Ik vind het heel logisch. Ik kan toch helemaal begrijpen waarom ze dat zeggen. Ik vind het een heel mooi iets eigenlijk. Want dan zie je ook dat God zegt, luister, dit is echt zo'n teken van geloof wat je gedaan hebt. Je hebt hem echt aan mij geofferd. Maar je hoeft het niet ook nog eens een keer helemaal uit te voeren. En dan gebeurt er weer iets heel moois. Abraham die hoort wat blijkbaar, hij kijkt op. En hij ziet een ram met zijn hoorns verstrikt in dat struikgewas. Een ramshoorn. Die wordt nog steeds gebruikt, hè? De ramshoorn. De oorsprong ligt dus daar. En het mooie is dat de rabbijnen zeggen van die berg... dat is dus de berg Sion waar dit gebeurde. Dus de berg waar dus de tempel op gelegen heeft. En waar dus ook de klaagbuur aan ligt. Dat is de berg waar dus ook die ram geofferd is in plaats van zijn zoon. Dus die berg heeft een hele speciale betekenis... in het geloof van de joden. En God zorgt ervoor dat die ram er komt. En het mooie is... er staat hier een struikgewas... maar in de grondtekst... Er staat doornstruiken. Hij zat met zijn kop in de doornstruiken. Het is dus zo ontroerend dat je dus hier ook een doorblikje kijkt... naar Yeshua... die dus eigenlijk ook op die berg daar geofferd is... Ook met zijn hoofd in de struiken. Er zit zoveel koppelingen tussen. Dat is gewoon zo ontzettend mooi. Nou, Abram gaat erheen en die neemt die ram en die offert hem. En hij gaf de naam, Yahweh zal erin voorzien worden. En daarom wordt dus nog steeds gezegd, op de berg van Yahweh zal erin voorzien worden. En dat is in Jeruzalem. Dus op de berg in Jeruzalem zal God erin voorzien. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Dat is juist het mooie. Je ziet dat die. Eigenlijk is dit een soort profetie die Abraham uitspreekt. Zonder dat hij ook maar enig idee heeft wat er later op die plek zal gaan gebeuren. En ik geloof echt dat het op dezelfde plek is geweest. Dat de scholge daar op die plek plaatsgevonden heeft. Waar die ram gevonden is. Met zijn hoofd in de doordgewas. En dat Yeshua daar dus gehangen heeft. Ook met die doornenkroon op. Het kan haast niet anders. Want dit is de berg van Yahweh waarin alles voorzien zal worden, zoals Abraham geprofiteerd heeft. En daarna riep de engel van Jabwe tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zegt, ik zweer bij mijzelf. Zegt die engel dat nou? Maar hij heeft het niet over zichzelf, hij heeft het over Yahweh. Dus hij gebruikt de ik-vorm, maar hij zweert uit naam van Yahweh, omdat u dit gedaan heeft en bij uw zoon uw enige niet onthouden hebt zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, je kunt het niet eens stellen als je naar het strand gaat en je ziet al dat zand. Nou, dan kun je niet voorstellen hoe groot dat nageslacht moet zijn. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Verschrikkelijk mooie belofte die aan Abraham meegegeven is. En waarom? Waarom? Omdat hij dus dit gedaan heeft. En Jacobus die zegt ook, ik eens luisteren. De daden van Abraham, dat was zijn geloof. Daarom is hij de zaal gerekend. Dus niet omdat hij wat zei, maar omdat hij dus dit deed. Dus Jacobus haalt het aan als bewijs... dat je dus werken moet hebben naast het geloof... want anders stelt het geloof niks voor. En dan haalt hij dus een aantal voorbeelden... en een van de voorbeelden is dus dit voorbeeld van Abraham. En in mij zegt die engel... Zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent? Want het was Yeshua toch, die hier sprak, volgens de grote menigte van christenen. Maar dit staat er niet, jongens. Het staat in uw nageslacht. Dat is een beetje gemeen, hè? Het lijkt net alsof het zo staat, maar het staat er niet. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Waarom heb ik dat al gedaan? Omdat als dit werkelijk Yeshua was, die engel van Yahweh, dan had dat hier gestaan kunnen hebben. Waarom dan niet gewoon dat zeggen? Waarom moet er dan een hele omweg gemaakt worden? Maar het staat er niet. Het staat er gewoon niet. Hij was het ook niet. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En wij weten wie dat nageslacht is. We gaan straks ook nog even naar kijken. Waarom? Omdat Abraham de stem van weg gehoorzaam geweest is. Nou, even intermezzo. Dan gaan we even door met Paulus. Voor mij de 9 vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet alle die uit Israël voort te komen zijn, zijn Israël. Nee, hij krijgt dus de belofte dat hij een heel groot volk wordt en dat zijn nageslacht enorm gezegend zou worden. En dan zegt Paulus ineens, die kijkt dan terug en die zegt, ja, ja, ja, hou eens even. Uh, nee, nee, nee, nee. Niet iedereen die uit Israël komt is Israël. Maar dat was de belofte, toch? Aan Abraham? Dat al zijn nageslacht. Nee, nee, nee, zegt hij. Ook niet omdat ze Abraham's nageslacht zijn, zijn ze alle kinderen. Hé? Nee, alleen die van Isaac, zegt hij. Alleen Isaac zal het nageslacht genoemd worden. Oh. Hij had er veel meer, hè? Abraham had veel meer nakomelingen. En Paulus zet er dus ineens een grote streep door en die zegt: nee. Wij gaan ervan uit, er is alleen maar één nageslacht en dat is Isaac. Dus dat nageslacht waar we het net over hadden in uw nageslacht, zegt Paulus van, nou dat is Isaac. Dat gaan we dus versmallen tot één persoon. Paulus zegt dit eigenlijk omdat Johannes de doper ook zoiets zei. Die zei in Matthäus 3 vers 9 en Lucas 3 vers 8, denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen tegen de Israëlieten die dus naar hem toe kwamen, we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abram kinderen kan verwerken. Dat moet zo ontzettend schofferend gewerkt hebben bij die mensen, denk ik. Je komt daar omdat je dus je eigen wil bekeren en gedoopt wil worden. En dan zegt hij, ho ho, ho, ho, ho, ho ho niet te snel, niet te snel. Jullie denken dat jullie kinderen van Abraham zijn? maar Dat is helemaal niet waar, joh. Kom nu toch. Hij kan zelfs van die, kinderen, van die stenen kan die kinderen maken. Dus ga niet zeggen van mijn stuisteren. Je eigen droom voor te staan dat je hebt Abraham als vader. Nee, er is al wat meer nodig om Abraham als vader te hebben. Nou moet een harde boodschap zijn geweest. Dan gaat hij dat uitleggen. Hij zegt niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht geregend. En dat was de belofte die Abraham kreeg. Abraham kreeg de belofte dat zijn nageslacht zou dus gezegend worden. Oké, okay. dat gaat alleen maar over de kinderen van de belofte. Waarvan we dus nu weten dat dat Isaac is. Dat betekent dat Ismaël, Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak en Sua. niet als nageslacht van Abraham gelden. Dat doet ze We rekenen maar dat ze dat gemerkt hebben. in de afgelopen eeuwen. Dat hebben ze gemerkt. Dat op de dag van vandaag. weten ze dat dit waar is. Zijn ze niet meer eens trouwens. Maar, wat gebeurt er. Aangezien ze niet als nageslacht van God de almachtige gegolden. Ja, dan moet je op zoek naar een andere God om toch het zoonschap te krijgen. Want als je realiseert dat Yahweh jou niet als zoon ziet. Ja, dan moet je op zoek naar iemand anders die dat dan wel doet. En dat is Allah. Dus dat is de consequentie van toch het claimen van het zoonschap. Dan kun je niet betrekken bij de echte God. Maar dan moet je naar een afgod. Anders gaat het niet. Want jij moet de bevestiging hebben van die God om de zoon te zijn of te blijven. Want dit is het woord van de belofte Staten. Rond deze tijd zal er komen en zal Sarah een zoon hebben. Dus niet misschien of mocht er nog eens gebeuren. Nee, zal. Ja, spreekt met zal. Hij belooft wat en Hij doet het. En Dat verwacht hij ook van ons. Als wij wat beloven, dan verwacht hij, dan houdt hij ons aan ons woord. En dan moet dat ook een zal zijn. En niet een misschien. Volgens de islam. Is dat verhaal aangepast? Want Ismaël was de zoon die dus geofferd werd. En is uit de doden opgestaan. Dat wordt verteld. Ja? En de Joden hebben dat verhaal vervalst. En hebben daar Isaac van gemaakt. Nou, daar slaapt nergens op. Nou, we nagaan. De islam is 600 jaar na Christus pas verschenen, 610. 2500 jaar na de gebeurtenis wordt het verhaal aangepast. En gezegd dat het verhaal vals is verteld. Ja, het lijkt je wel een joh. 43, 125 jaar na dato zeggen ze ineens van, er is geen één god, er zijn drie goden. Ja, het is wel één god, maar het zijn drie personen. Ja, het is een beetje moeilijk om dat te begrijpen, maar het is geloof. Oh, echt waar, joh. Nou, welke bij de islam, zou je zeggen? Ik vind er zoveel overeenkomsten in zitten. Van ze proberen gewoon om hun gelijk te halen, en dat kun je alleen maar door het verhaal aan te passen. Want anders krijg je geen gelijk. Ja, we zetten gewoon een streep door. Gelaten 3, vers 13. De Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, zegt Paulus... door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven... vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dat staat dus in de Tora. Dus Yeshua wist dat. Iedereen wist dat die daar aanwezig was. Dat hij dus op dat moment een vloek werd. Opdat de zegen van Abraham en Messias Yeshua tot de heidenen zou komen... En wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Uh, welke kant ga je nou op, Paulus? Want Nu ga je dus een hele andere kant op, blijkbaar, als dat je net in Romeinen zei. Ja. Hij zegt, broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand te zijde of voegt daar iets aan toe. Als voorbeeld bijvoorbeeld een erfenis. Als de erflater overlijdt, dan komt de erfenis die wordt uitbetaald. Maar achteraf mag jij zijn het testament niet aanpassen. Je mag niet gaan zeggen: als de erflater overleden is, oh maar wacht eens even, nou is het er niet meer. Dan kan ik mooi het testament aanpassen en krijgen wat ik graag wil hebben. Dat kan niet. Dat is niet rechtsgeldig. Nee, het is pas rechtsgeldig als de erflater zelf het testament aanpast. En dan wordt die aanpassing rechtsgeldig als hij overlijdt. Maar je mag niet een verbond aanpassen dat is gewoon niet rechtsgeldig. Nou, dat is zelfs onder mensen zo. Dus hij laat staan dat het met het verbond met God zo zou zijn. Wel, nu zegt hij, de beloften aan Abraham en zijn nageslacht die gedaan zijn... die zijn aan het nageslacht gedaan en niet aan de nageslachten. Dus nou, dat is mooi, hè? Want hier zeg je van, oké... Okay. Hij zegt heel duidelijk, je mag dat niet aanpassen, dat testament of dat verbond... En je mag het niet ineens groter gaan maken, zegt Nama's nou, Huis dat is voor de nageslachten. Want dan zou dus Ismaël en noem maar op zou nog steeds recht kunnen hebben op de nalatenschap. Maar dat is dus niet zo. Nee, zegt hij, er is maar sprake van één. En dan is het heel verrassend: dan zeg, dat is de Messias. Dus eerst zegt hij in Romeinen dat is Isaac. En nu gaat hij eigenlijk het specificeren. En dan zegt hij: ja, nee, het gaat nog dieper dan dat, het gaat nog een stapje verder. Dat nageslacht, dat is de Messias. Als Yeshua er al was, dan zou Paulus gesproken hebben van voorgeslacht en geen nageslacht. Nou, dat lijkt mij heel logisch. Van als hij al aanwezig was, Yeshua, dan had Paulus gezegd... ja, maar het woordje was gewoon verkeerd in dat verbond met God. ze had gewoon voorgeslacht moeten staan. Want Yeshua die heeft al van eeuwigheid bestaan. Niet dus. Dus we hebben het nog steeds over nageslacht. Dit nu zeg ik, zegt Paulus, het verbond dat eerder door God rechtsgeldig was gemaakt... met het oog op de Messias, wordt door de wet, na 430 jaar, niet krachtloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Dus het is niet zo dat op het moment dat de wet gegeven werd, ineens de belofte aan de kant geschoven werd. We zeggen, nou is er wat in de plaats gekomen. Dus die belofte geldt niet meer. Nee, zegt Paulus, die belofte blijft gewoon gelden. En die is gemaakt met het oog op de Messias, en wat betekent dat? Dat de Messias nog moest komen, want je hebt het oog op iets wat nog komen, niet op wat achter je ligt. Dus, tweede bewijs, dat Paulus ervan overtuigd was, dat Yeshua nog niet bestaan had. Maar dat het dus later was. Dus er was nog geen Yeshua de Messias, maar dat lag in de toekomst. Als de ergens uit de wet is, dan is ze niet meer uit de belofte. Nou, dat is logisch, hè. Als je ergens voor gewerkt hebt, dan krijg je loon naar werken. Maar dan moet je niet zeggen, ja, maar ik heb nou ook nog recht op een bepaalde belofte of zo. Want ik heb toch gedaan wat ik moest. Nee. Je hebt uit de wet gedaan wat je moest. En daar krijg je word je uit betaald, zeg maar. Maar de belofte is een ander verhaal. Aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Een belofte is niet gebaseerd op iets wat je gedaan hebt. Waartoe die dan de wet, zegt Paulus? Want dan zou hij hem net zo goed weg kunnen doen. Nee, zegt hij, ze is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En dan krijg je een hele mooie zin, dan zegt hij, en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Gepante is dat dit woord ook weer precies hetzelfde woord is als wat overal staat, malach, dan in het meervoud. Die hebben het in de hand van de middelaar beschikt. Uh, wacht eens even hoor. Ze hebben de wet, hebben ze in de hand van de middelaar beschikt. Waarom? Omdat die middelaar, wie was dat? Dat was Yeshua. Maar waarom werd hij dan op een later tijdstip in de hand van... Als Yeshua er al bestond, dan had hij toch gelijk op de Sinei die wet kunnen ontvangen, toch? Waarom die hele toestand, als dat helemaal niet nodig was, als hij toch gewoon aanwezig was als Engels heren, dan had hij toch gewoon de wet kunnen ontvangen op dat tijdstip? Nee, zegt Paulus, hij heeft het pas ontvangen toen hij dus echt het nageslacht werd. Derde bewijs, dat Paulus zegt dat Messua geen voorbestaan had. Nou, ik zeg dat hier ook even. En een middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één, zegt hij. Een middelaar, als jij een probleem hebt met iemand en er wordt dus een middelaar ingesteld... om dus te bemiddelen tussen twee partijen... dan is het heel erg ongemakkelijk als je merkt dat hij op de hand van de andere partij is. Dan zeg je, ja, oh zeven, even, dat, dat, dat is geen middelaar. Hij is gewoon een pleiter voor jou, maar hij is geen middelaar. Dan is het geen echte middelaar. En dat moet wel, zegt Paulus. Dus, nogmaals, vierde keer, Yeshua zegt dat Yeshua geen god kan zijn... Want dan zou hij partijdig zijn. Dan is hij één met de vader. Dan is hij geen middelaar. Dan staat hij aan de kant van zijn vader. En hij staat als bemiddelaar tussen God en de mensen in. Ja, ik kan er niks anders van maken mensen. Het staat er gewoon. Vier keer in dit kleine stukje dat Paulus heel duidelijk laat zien. Er is geen sprake van dat Yeshua voorbestaan had. Is de wet dan in strijd met de belofte van God, zegt Paulus? Volstrekt Niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken... dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dan hoef dus alleen maar die wet punctueel te houden. En er zijn erbij die dat proberen. En dan kun je dus eigenlijk het verdienen. Dat wordt ook heel vaak verweten aan de Joden. En dat is niet zo. Althans, er zullen gegarandeerd een aantal zijn. Maar als je echt gaat praten met de orthodoxe Joden... dan merk je dat ze nee... ze houden die wet uit liefde voor de Messias. Net als wij... Net als wij. Ga je dan zeggen van, joh, jullie willen het verdienen? Nee, natuurlijk niet, zeggen ze. Wij weten dat dat niet kan. Dus waarom de theologen en de dominees dat zeggen, ik heb geen idee. Waarom praten ze niet gewoon een keer met die mensen? Waarom wordt er constant geschopt tegen de joden, alsof het een of de achterlijk volkje is, dat niet begrijpt hoe de Bijbel in elkaar zit? Uh, mensen, God heeft het aan hun gegeven. En God heeft ze al die eeuwen eruit onderwezen. Zou we hun echt niet weten wat het over gaat? De schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, zegt Paulus, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Yeshua de Messias. En dat is exact waar dus de joden ook uit leven, uit de belofte aan de Messias. En Yeshua weten ze nog niet, maar de Messias wel. Voor het geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, zegt Paulus, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dus we waren eigenlijk een soort van krijgsgevangenen, totdat dat geloof geopenbaard zou worden. Nou, dan heb je een probleem. Is er, was er dan geen geloof voordat Yeshua kwam? Want dat zegt hij dan eigenlijk, toch? Dan heeft het geloof eigenlijk een enorme koppeling met Yeshua. En dan was er dus geen geloof voor dat Yeshua gekomen was. Dat betekent dat de aartsvaders geen geloof hadden. We hebben net gezien dat het wel zo was. Dat Abraham uit het geloof zelfs zalig zou worden. Dat zegt Jacobus. Hoe komt Paulus hier dan bij? Omdat het verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het wordt gewoon gezegd alsof het zo is. Zo is dan de wet onze leermeester geweest, zegt hij tot Messias... omdat we uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Hé, hey, dit is precies waar die mensen ook uit leven. Als je met die orthodoxe joden gaat praten... Is dit precies wat ze doen? Ja, zeggen ze: wij weten dat wij het niet kunnen verdienen, maar als wij dus uitkijken naar de Messias, dan weten we dat we dus gerechtvaardigd zullen worden. Want dat is onze hoop, dat is beloofd aan ons. Dat was ook de hoop van Abraham, dat was de hoop van Sarai, van Jacob, noem maar op. Allemaal mensen die uit geloof in de Messias gerechtvaardigd werden. Nu het geloof gekomen is, zegt hij: zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Yeshua de Messias. En die mensen, die aartsvaders zeg maar... die werden door het geloof in de Messias zijn ze dus. Want ze kenden de naam Yeshua niet. En als dat de naam is Yeshua, waar ze door ze zalig moeten worden... hebben wij een probleem. Dat geloof ik echt. Want ze zijn zalig geworden in de naam Messias. En niet in de naam van Yeshua. Die was nog niet bekend. En die is bij hun nog steeds niet bekend. Die is nog steeds verborgen. Dat was onze taak als christenen om dat bekend te maken aan hun. En wij hebben het verschrikkelijk verzaakt. We hebben ze achtervolgd. We hebben ze met zijn naam in. op onze lippen hebben we ze over de kling gejaagd. Want u allen die in de Messias gedoopt bent, zegt Paulus, hebt zich met de Messias bekleed. Geweldig, hè? Dus je gaat door het watergraf. En je komt uit het watergraf en je hebt je bekleed met de Messias. Je wordt dus bekleed met de Messias. Dus je, ja, je loopt in het kleed van de Messias. Dat je voorstelt, als je gedoopt bent, dan loop je dus met het kleed van de Messias loop je rond. Dan moet eigenlijk iedereen zien dat je dus een gedoopt iemand bent, die dus in de naam van Messias gedoopt is. Ja, geweldig mooi beeld. Betekent dus ook dat Shua niet het geloof was, maar dat je moet geloven in de Messias. Dat is heel wat anders. Gaan we terug, Exodus 3, vers 1. Mozes hoed het kleinver van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midian. Hij dreef dat tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Die stond toen al bekend als de berg van Horeb. Jetro diende daar dus ook. Hè? En de engel van Java verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Ook weer een doornstruik. Hè? Het is niet zomaar een doornstruik. Ja, dat is gewoon heel mooi. Die parallellen die erin zitten. En hij keek toe en zag, hey, de die brandde wel in het vuur, maar hij verteerde niet. En dat is ook precies wat met Yeshua gebeurd is. Hij werd wel gedood, maar hij verteerde niet. Dat zegt David ook in de psalmen. Van hij zal niet de vertering zien in het graf. Dat is hier ook weer een beeld van. De doorstrijk wordt niet verteerd. Hij brandt wel, maar hij verteert niet. Ook hier staat geen de, nog geen hoofdletter. Dus de suggestie dat Yeshua hier aanwezig is, is ingelegd. Het staat er niet. En Moos zegt, laat ik naar nou dat verschijnsel gaan kijken. Want dat is wel erg indrukwekkend. Waarom verbrandt hij doorstrekt niet? Normaal gesproken dan is dat zo as. En ja, ziet dat. En hij roept hem, Mozes, Mozes. Net als dat die Abraham riep, wordt hier Mozes geroepen. Mozes, Mozes. En hij zegt, zie, hier ben ik. Kom die dichterbij, zegt hij. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Hij mocht daar gewoon niet zomaar rondlopen. Nou, de islam neemt dat nog steeds heel erg serieus. Hè? De godshuizen bij de islam mag je niet met je schoenzolen betreden. Dat komt hier vandaan. Wij doen dat niet. Dat apart eigenlijk, hè? Terwijl wij hebben het heel vaak over godshuizen, over heilige plekken van de kerken en zo. Maar toch doen we dit niet in werkelijkheid. Daar heb ik ook niet zo moeite mee, eerlijk gezegd. Ik denk dat God er een iets andere bedoeling mee heeft. Dan als... nou wordt dat even gespecificeerd Dus de engel van Yahweh gaat vertellen wie die God is die dus nu Mozes aanspreekt. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes die bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. En Yahweh zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk gezien in Egypte. Ik heb een geschreeuw om hulp gehoord. Ik ken hun leed. En de engel is dus namens Yahweh aan dat woord. Alsof hij dus zelf Yahweh is. Wat hij niet is natuurlijk. Dus ik kan me helemaal indenken dat je dus je gezicht bedekt en uh, toch even neerzinkt. Zoals 23 vers 20 zie. Ik zenk een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht, luister naar zijn stem... Verbitter hem niet, want hij zal de overtredingen niet vergeven omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Dat krijgt dus de Israëlieten dat mee, via Mozes. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik u spreken zal, zal ik de vijand van die vijanden zijn en de tegenstander van hen die in het nauw brengen. Ook hier staat weer gewoon een engel, maar wel een met speciale volmachten. En Gods naam is in hem, staat er. Het is niet gezegd dat zijn naam Gods naam droeg maar dat Gods naam in hem was. Dus dat hij spreekt vanuit Gods naam. Ik vind dat een heel ander iets als dat je zegt van ook... Nou dan moet het Jeshua zijn, want dan moeten dus die letters van Gods naam moeten dan in zijn naam verweven zijn. Dat staat er niet. Dat is gerotzooi met de tekst. Het staat er gewoon niet. Er staat Gods naam is in hem. Hij spreekt vanuit zijn binnenste over God. Richter 6, vers 12... Toen verscheen de Engel van Java aan hem dus Gideon en zei tegen hem, Java is met u strijdbare held. Nou, dat herkent Gideon totaal niet, dat hij een strijdbare held is. En hij zegt, och mijn heer, als Java met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Prachtig, hè? Dus hij krijgt een hele speciale ontmoeting en er wordt wat tegen hem gezegd en hij trekt dat gelijk in twijfel. Hij gaat gelijk eigenlijk in de verdediging en zegt, nou, dat is helemaal niet waar, joh. Als God met ons is, dan zijn we toch zeker niet, de wordt die overheerst. Dan gebeurt dit toch allemaal niet wat er nou op het gebeuren is. Waar zijn al de wonderen waarover onze vaders vertellen. Java heeft ons uit Egypte moeten optrekken. Maar nu, de situatie zoals die nu is. Nu heeft Java ons verlaten. En we zijn overgegeven aan Midian. En wie was Midian? Net nog gezien, he? was een van de zonen van Abraham. Dat was notenbenen, een nevenvolk. En die verdrukte hun. Daar leden ze onder. Het verpante is dat Java tegen hem zegt. Ga in deze kracht van u. Uh, zien jullie hier een kracht in? In wat hij hier zit, hij zit gewoon te klagen. Dat is geen kracht. En toch is dat kracht. Als ik zwak ben, staat in de psalmen, dan ben ik machtig. En dat is wat God naar God op zoek was. Hij zegt hij is een strijdbare held. Maar een strijdbare held in gebed. En dat hij niet alles zomaar klakkeloos over zich heen laat gaan... maar dat hij heel goed voor ogen heeft wat er werkelijk aan de hand is. En dat hij ziet dat God eigenlijk verlaten heeft, omdat ze hem verlaten hebben. En daar was God naar nou op zoek. Ga in deze kracht, zegt hij. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden, zegt hij tegen Gideon. Dus is een bevestiging dat hij echt is degene die hem zendt. Ook hier is de sprake van een engel die Jawes woord spreekt. Richter 13, vers 8. Daar bad Manoah, Jawes vurig. dus de vader van Simson. Wat gebeurt er namelijk? De vrouw van Manoah... Die krijgt een ontmoeting met een engel. Die zoekt daar op en die zegt, oh, u bent onvruchtbaar. Ik beloof u dat u over een jaar heeft u een zoon. En niet zomaar een zoon, maar dat zal een Nazarene God zijn. Vanaf het moment dat u zwanger raakt, mag u geen sterke drank drinken. U mag geen wijn drinken. U mag zijn haren niet scheren als hij geboren is. En noem maar op kerst een hele rij aan instructies. Omdat het dus een kind voor God zal zijn. Dat vertelt ze aan een man, dan Manoach. Haar naam staat er niet bij. Niet vermeld in het verhaal. En Manoach heeft daar moeite mee. En die gaat vurig binnen tot Yahweh. Van, ach, laat die man gods nog een keer terugkeren. Omdat we weten wat we moeten doen met dat jongetje die geboren zou worden. Het wordt heel snel duidelijk wat Manoach voor een figuur is. Want hij trekt gewoon de woorden van zijn vrouw in twijfel. Niet zomaar, maar op een gruwelijke manier. En dat zie je hieraan. God verhoort de stem van Manoach... Die engel die komt, maar die komt opnieuw naar de vrouw toe. Dus niet naar Manoah. En die had het toch voor toch? En toch zegt hij van: hij verhoort de stem van Manoah, maar hij gaat naar zijn vrouw. En Manoah is niet aanwezig. Helaas, is er gewoon niet. Dus zij moet haar man gaan zoeken. Dat doet ze dan ook. En dan zegt ze: Die man is komen hoor. Je moet snel wezen, want uh, hij wil het verhaal vertellen. Nou, dan gaat die Manoah gaat mee. En dan zegt hij tegen de man, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? Als iemand iets tegen Annemiek zegt, dan ga ik sowieso ja, niet zomaar dat in twijfel trekken. De tweede zeg ik, van je gaat niet over deze vrouw praten, het is zijn eigen vrouwman. Dan zeg je toch, heeft u tegen Annemiek gesproken? Apart figuur. En die man zegt, ja dat ben ik, dat ben ik. Oké. Okay. Zegt hij, nou ja, we hopen dat die woorden uitkomen. Want ja, ze waren natuurlijk onvruchtbaar. Maar wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? Wat zijn werk? En het antwoord: ja, ik vind het gewoon zo'n humor. Hij, hij zegt gewoon: ja, dat is precies wat ik tegen je vrouw heb verteld, jongen. Ga dan toch eens luisteren, man. Voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet ze op de hoede zijn. Zo, so, hoezo moet ik terugkomen en nog een keer vertellen? Ik heb het al gedaan, hè? Waar is dit voor nodig, man? Waarom geloof jij niet? Wat heb jij in je hoofd, jongen? Het is gewoon niet normaal. Maar hij krijgt toch nog het verhaal nog een keer. Dus hij gaat het nog een keer vertellen. Ze mag niets eten wat van de wijst afkomstig is. Weinig sterke dag mag ze niet drinken. Ze mag niks onreins eten. Dat was normaal, hè? On, iets onreins eten. Dat mocht ze sowieso niet volgens de Torah. Wijn wel. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zegt maar Noach tegen de engel. En dan wordt het al een beetje duidelijk wat voor een figuur het is. Dan zegt hij, ja, wilt u hier blijven? Dan bereiden we een geitenbokje voor u. Ja, dat is goed, zegt die man. Maar... Ik zal er niet van eten. Sterker nog, als jullie een brandoffer willen brengen, dan moet u dat aan Yahweh offeren. Nou, ja, niet aan God offeren of zo. Dan zou je nog kunnen denken, oh, er zijn misschien nog meerdere personen. Maar als dit Jeshua zou zijn, zou het natuurlijk een hele rare opmerking zijn, toch? Hij had er trouwens niet in de gaten dat het een engel van Yahweh was. Dus wat hij in zijn hoofd had, terwijl zijn vrouw dat wel zei, hè, die zei, een man gods is mij verschenen. Dus wat hij in zijn hoofd heeft over heel de situatie, is heel vreemd. Maar hij heeft er ook een hele andere bedoeling mee als dat zijn vrouw had. Maar Noah zegt tegen elf, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Oh, dat zit er dus achter. Dus hij wil een offer brengen. En hij wil dus die man gods, als dat uitkomt, wil hij die man gods, die wil hij dus gaan vereren. Want die heeft iets speciaals gedaan. Waarvan die man gods al gelijk zegt, hou eens even. Ik wil niet dat er aan mij geofferd wordt. De offers moeten naar Yahweh, en niet naar mij. En dan zegt die engel, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is immers wonderlijk, zien we wel, zeggen dan de vertalers. Die verwijst naar Jezaja, want daar staat het toch ook. Zijn naam zal wonderlijk zijn, toch? Staat niet in de grondtekst. Ik vind het zo vals, echt waar. Ik was er echt boos over. Dit woord komt twee keer voor in de Bijbel. Beide keer wordt het dubbel vermeld, dus er staat... Die is immers wonderlijk, wonderlijk staat er. Philly, mag ik het goed uitspreken hoor. h 3683 komt echt maar twee keer voor. Dat is hier zo en in Daniel. Niet in Jezaja. Dus de verwijzing dat het hetzelfde zou zijn als in Jezaja, en daarmee bewezen dat Yeshua dus al voorbestaan had, is gewoon plat gezegd een leugen. Want het staat er gewoon niet. Het zijn gewoon twee andere woorden. Maar ze hebben het wel hetzelfde vertaald. Ik vind gewoon, het is te schandalig voor woorden. Psalm 139, dit kennen, het is mij te wonderlijk. Ik kan er niet bij. Prachtig, onbegrijpelijk, buitengewoon, dat is de betekenis. De Engelsen hebben het gewoon vertaald, met secret, het is geheim. De Hebreeuwse Bijbel, onkenbaar. We kunnen er niet bij, net wat we vanmorgen gezongen hebben. Ik kan er niet bij. En dat staat er. Het is een ander woord dan in Isaiah 9. We noemen dan een geitenbokje en een graanoffer en die gaat toch offeren. En terwijl hij dat doet... Dan doet de engel iets heel raars. Hij stijgt op in de vlam van dat altaar. Dus hij stijgt weer terug naar zijn zender. En daarna verschijnt hij niet meer. En toen begreep hij... dat een engel van jou was geweest. En dan gaat hij volledig... van het padje af. Hij was al aan het eind van het pad af... maar dan gaat hij echt volledig van het pad af. Dan zegt hij tegen zijn vrouw... ja, nu, nu zijn we echt mis. We hebben God gezien. We gaan, we gaan dood. We gaan dood. We hebben... God gezien, dat er gaat er helemaal fout, dat er gaat helemaal niet. En gelukkig is zij een verschrikkelijk nuchter iemand. Heerlijk. Dus zij zegt, uh, God gezien, ze had de Engels gezien. En zij zegt dus van, joh, doe even normaal joh, we hebben een belofte gehad. Waarom denk je dat God iemand stuurt om die belofte te geven om, om ons te doden, zegt ze dan? Doe even normaal joh, we hebben een belofte gekregen. Natuurlijk wil hij ons niet doden. En anders had hij toch ook dat offer niet aangenomen. Dan was toch die vlam toch uh, niet, oh nee, oh nee. Dus gelukkig wordt hij helemaal weer terug op zijn voeten gezet, zeg maar, door zijn vrouw. Die hij dus verschrikkelijk negeert in dat hele verhaal. Dus het is een heel vreemd huwelijk. Maar goed, het is wel een van de rechters die eruit geboren wordt. 1 koning 22, vers 4. Daarna zei Agap tegen Jozefat, ga je met mij te strijden tegen Ramot en Gilead? Jozefat zei tegen de koning van Israël, ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Echt waar, joh. Het is wel iets anders dan wat Rut zegt, hè? mijn volk is uw volk en mijn god is uw god. Jozefat, die bedoelt misschien hetzelfde, maar die zegt het al heel anders. Tuurlijk ga ik met je mee, joh. maar Agab was een van de verschrikkelijkste koningen van Israël die ooit geregeerd hadden. Dus dat Jozefat, wat dan een koning van Juda was en ook een gelovige, doet met Agab is gewoon verschrikkelijk dat realiseert hij zich ook wel en dan vraagt hij ook aan Ahab, joh, is er een profeet? Kunnen wij nog het woord van Yahweh horen voordat we dus optrekken? Profeet, zegt hij Ahab, Hoeveel wil je er hebben, joh? Ik heb er 450 rondlopen hier. Allemaal profeten van Yahweh. Uh, van en die zeggen allemaal trek op, want Yahweh die uh, geeft het in je hand. Dus je hebt de overwinning in je zak. Maar Jozef wat, is daar toch niet helemaal voor overtuigd en die zegt van, maar is er nog een echte profeet van Yahweh? hier zo? Die nee, 450 zijn er wel, maar is er ook nog een echte? Zodat we Java te hem kunnen raadplegen. Dus hij was er niet gerust op. Jawel, zegt hij uh, Micha is er. Want dat is zo'n vervelende man. Die spreekt alleen maar slecht over mij. Die profiteert nooit iets goeds. Nee, zegt Jozef, wat? Die ken ik. Dat is echt de profeet van Jaab, Die wil ik graag horen. Oké, okay. nou, die wordt geroepen. En hun zitten dus... ...op hun tronen in statie gewaad bij de ingang van de poort van Samaria... ...en Micha wordt daarbij gehaald. En al die profeten, moet je je voorstellen... ...al die profeten zijn daar dus gewoon aan het profiteren rondom hen heen. En zeggen van trek op, want je zult gewoon overwinning behalen. En de bode die Micha moet halen, die wil hem waarschuwen. Die zegt, joh, iedereen die spreekt goed over die oorlog. Als jij dat nou ook doet, dan spreek je hetzelfde als hen, hè. Maak nou de koning niet boos. Nee, zegt Micha, dat ga ik niet doen. Ik spreek alleen maar wat Java tegen mij zegt. Gekke is dat hij komt bij de koning en hij doet het niet. Dus hij zegt van tevoren, ik ga het woord van Java spreken. En de koning die vraagt, van zullen we optrekken? En dan zegt hij, en ik denk dat hij dat heel sarcastisch zei. Dat kan als niet anders. Ah, natuurlijk, joh, trek op. En je zult winnen, want Java die zal hem allemaal in de hand geven. Hij zal dat zo sarcastisch spreken uitgesproken hebben... dat de koning zegt van nee... Ik wil dat je de waarheid vertelt. Dus de koning heeft heel duidelijk in de gaten... dat hij dus niet spreekt uit de naam van Yahweh... maar dat hij hem eigenlijk een beetje belachelijk zit te maken. En dan zegt Micha... Ik zag heel Israël overig verspreid op de bergen als schapen... die geen herder hebben. En Yahweh zei... Deze hebben geen heer... laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Zien u wel? Zegt Ahab en Jozef. Wat, zien u wel? Hij spreekt niet meer slecht over mij. Hij kan niet normaal profiteren over mij. Alleen maar onheil. En dan krijg je iets heel moois... Dan gaan we even een blikje nemen bij Javed in de hemel. Hoe gaat het nou daar aan toe? Want dat heeft hij opgeschreven. Michel die zegt: hoor het woord van Javed. Ik zag Javed op zijn troon zitten. En heel het hemelse leger stond bij hem aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. Moet je nagaan hè? Dus hij zit op zijn troon. En heel dat machtige leger staat dus links en rechts bij elkaar. En zijn dus eigenlijk in een soort hele grote hemelse vergadering. En dan zegt Yahweh tegen heel die menigte: Wie zal Agab misleiden? Zodat hij zal optrekken. En bij Ramoth in Gilead gedood zal worden in de strijd. Uh, wie vraagt dat? Yahweh. Die vraagt dus aan al die engelen die daar staan. Zijn hele leger: Wie kan er voor elkaar krijgen. Om Agab zo te misleiden dat hij optrekt en dat hij dus zal sneuvelen in Ramot en Gilead, want ik wil dat hij daar sneuvelt. Dus niet in de poort van Samaria, waar hij nu zit, maar in Ramot en Gilead. Dat vraagt de allerhoogste, die vraagt dat. En er wordt over gesproken. Sterker nog, de ene roept dat, en de andere roept dat. Dat staat er gewoon, hè? Dus je hebt iedereen zit. Ah, ik heb een idee, ik heb een idee. Nee, nee, ik heb een beter idee. Nee, ik heb, ik heb een idee, ik heb een idee. En iemand die stapt naar voren en die gaat voor het aangezegd van, ja, we zijn, ik heb het beste idee. Nou, zei, laat mijn horen. Laat maar horen, zegt hij. Wat is het dan? Ik zal hem misleiden. Waarmee, zegt hij? Ja. Nou, zei, ik ga er naartoe. En ik ben een leugengeest in de mond van zijn profeten, van die 450. En ik zeg dat ze zullen winnen. Goed idee, zegt hij. Ja, doe maar. Jij mag het uitvoeren. Hij mag het uitvoeren. Jij gaat het doen, want je zult er ook toe in staat zijn, zegt hij. Vertrek en doe het zo. Dus hoe zit dat met de engel des heren? Het is degene die op dat moment het beste idee heeft om het plan van Java te laten slagen. Dat staat er. Er staat hier dat het Yeshua is. Er is gewoon een vergadering in de hemel. Java heeft een bepaald idee en die vraagt gewoon aan zijn mensen, of aan zijn engelen, wie heeft het beste idee en het beste idee mag het gaan uitvoeren. Zo is het. En dat is dan de engel des heren. Prachtig, hè? Het is gewoon een stukje polderen, zouden wij zeggen. Wel nu, Yahweh heeft een leugengeest in de mond van de profeten gegeven. En Java heeft onheil over u uitgesproken. Niet ik, Micha, maar Jawe heeft het besloten in zijn vergadering. En dat is er gebeurd. En wat gebeurt er? Zedekia, goede christen, komt naar voren, slaat en staat hier op zijn kaak. Hè? In de grondtekst staat eigenlijk iets van hij staat op zijn bek. Zo plat, hè? Hij haalt gigantisch dus uit en hij zegt: Langs welke weg is de geest van Java van mij verdwenen? Hoe kom je erbij, man? Dat is helemaal niet waar, jongen. Moet eens kijken met hoeveel wij zijn. Zouden wij het dan fout hebben? Dat kan helemaal niet. Oké, okay. oké. Okay. Wat zegt Micha? Je zult het zien, jongen. Op het moment dat je, op de tijd dat jij dus van kamer aan kamer aan het vluchten bent, omdat je dus tot de ontdekking komt dat wij verloren hebben. En dat wij niet gewonnen hebben van de Syriërs, maar we dat we achtervolgd worden. En de koning zegt: neem Micha mee, sluit hem op, geef hem brood en water. Totdat ik in vrede terugkom. Dus hij gelooft het gewoon niet, hè? Hij gelooft het gewoon niet. Jozef had het ook niet. Ze gaan gewoon te strijden. Micha zegt: als u echt in vrede terugkeert, dan heeft Java niet door mij gesproken. En dat blijkt dan ook. Er zijn nog vele andere schriftgedeelten over de Malach, de engel. 2 samen 24, de verderfengel. Dan staat er met kleine letter van, ja, Yeshua kan natuurlijk niet de verderfengel zijn. Hè? Er staat exact hetzelfde woord, er staat ook de engel van Yahweh. Maar dan is het ineens niet de uh, Yeshua. De engel van Yahweh die Elia voedsel geeft, ook hier met kleine letter. De engel van Yahweh die de soldaten ombrengt. De engel van Yahweh die 185.000 man doden, Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? dat kan Yeshua niet zijn. Mattheüs 1 vers 20, de engel die de geboorte van Yeshua aankondigt. Ja, ik zal een beetje raar zijn als Yeshua zijn eigen geboorte gaat aankondigen. Hè? Dus, dus dat kan ook niet. Hè? De engel van Jaar, waarin Yeshua zegt dat Johannes de bloper is. staat het exact hetzelfde woord. De engel van Yahweh die de steen kon wegrollen. Dat is ook een beetje raar zijn dat Yeshua was. die De steen kon wegrollen van zijn eigen... Handel in 5, de engel van waarin die Petrus uit de gevangenis kon halen. De engel van waarin die Flippers opdracht gaf graf naar de Moorman te gaan. De van die aan verscheen. De hele Bijbel 1 is het zeer selectief hoe het woord Malach en Angelos vertaald wordt. Het is vertaald geworden volgens de grillen van de vertalers. Er wordt gezegd, de vertalers zijn ook door de Heilige Geest gestuurd geworden. Gezien de manier waarop ze vertaald hebben, is dat een leugen. Ze hebben het vertaald door middel van hun eigen geest. Het is niet door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat niet in tegen de geboden van zijn schepper. Ook Paulus en Petrus, die hebben het daarover. Want in Brea 9 vers 24 staat, want de Messias is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is dus de tabernakel en dan later de tempel. Die mocht hij niet in als priester. Hij mocht daar niet offeren. En dat een tegenbeeld is van het ware. Het is gemaakt naar aanleiding van een beeld wat Mozes heeft gezien in de hemel. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, staat er. En dat niet om zichzelf dik was te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want de priester, moest elk jaar moest hij opnieuw dat ritueel uitvoeren met bloed dat van Bokke en Rama was. Nee, zo is het niet met de Messias, want dan had hij vanaf de grond grondlegging van de wereld dik was moeten leiden. Maar nu is hij zegt Paulus, bij de volleinding van de eeuwen, eenmaal geopenbaard, om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. Dus hij is één keer geopenbaard, dus daarvoor was hij niet geopenbaard. Zo simpel is het. En Petrus zegt in 1 Petrus 1, vers 17, en als u hem, Jaweh als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt, wandelt dan in de vrezen van Jaweh gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van de Messias als van een versmetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondleiding van de wereld. Wat de rabbijnen ook zeggen, zijn naam is geschapen voor de grondleiding van de wereld, die was er al. Maar... Hij is pas in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Dus hij was niet eerder aanwezig. Hij is in de laatste tijden geopenbaard. Dat zegt Petrus. En wie zijn wij om daartegen in te gaan om dit anders te lezen als wat er staat? We sluiten af met openbare 22. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En ja, maar de God van de heilige profeet heeft zijn engel gezonden. Om zijn dienstlichten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Dus wie is dan die hij die al Praten is, wie is dat dan? Yeshua. En dat klopt, want het is de openbaring van Yeshua, de Messias, aan Johannes, die God hem gegeven heeft. Staat er in openbaring 1, vers 1. Er staat openbaring van Yeshua, de Messias, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstnechter te laten zien wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstnecht Johannes te kennen gegeven. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel van de boodschapperstaat die mij deze dingen liet zien. Waarvan we net gezien hebben, dat is de Sheshoah. En hij zei: Pas op dat u dit niet doet. Want ik ben een mededienstrecht van u en van uw broeders, de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. En hoe weet ik dat het Yeshua is? Omdat het even later staat. En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van het boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden, zoals zijn werk er zal zijn. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de bodem des levens en opdat ze door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontroepers, de moordenaars, de afgodendienaars, ieder die de reugen liefheeft en doet. Ik, Yeshua, dat is een bevestiging dat wat er voorgesproken gesproken is, dat Hij dat gewoon is. En dan zeggen ze, nee, hij heeft zijn engel gezonden... om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel in de naagslag van David... de ik de in de oh, Zijn engel... Dat staat hier. Op Mark 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Schrijf aan de engel van de gemeente Smyrna. Schrijf aan de engel van de gemeente Pergens. Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Hij had zijn engel gezonden... maar dat zijn die engelen waar hij het over had. En niet die engel die in het gesprek is met Johannes, want dat was hij zelf. Dat zegt hij. En de geest aan de bruid zegt, kom. En dat hij die het hoort zegt, kom. Dat hij die dorst heeft komen en dat hij die wil het water en het leven nemen, voor niets. Gratis. Want ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Dus let op, hè. Als er staat dat je dit gezegd heeft, en het staat er gewoon, en jij zegt dat dat niet waar is, dat dat iemand anders is, dan voeg je toe aan het boek waar niets aan toegevoegd mag worden. En dan worden je plagen toegevoegd die in het boek geschreven staan. Dit staat twee keer in de schrift. Eén keer in de Torah. Dus daar mag je niks aan toedoen en aan afdoen. En dat staat over openbaring van Yeshua. Daar mag je ook niks aan toedoen en afdoen. En het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden die God heeft laten opschrijven. Als iemand afdoet van de woorden van het boek, van deze profetie, God zal zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dus het gaat niet over alle andere boeken van de Bijbel, hoe betrouwbaar die ook zijn. Het gaat over de Torah, waar je niets aan toe mag voegen en aan af mag doen. En het gaat over openbaringen, mijns inziens. En dit zijn de woorden van Yeshua. Nou, dit stukje, openbaring 22, was jaren terug, midden in de nacht, voor mij ineens... Ik was een fervente aanhanger van de drie-eenheid en ik las dit. Het was alsof er een bom ontplofte dat ik ineens las, maar dit zegt, dit zegt Yeshua. Dit is niet zomaar iemand, dit zegt Yeshua, die zegt dat. En ik hoorde een stem keihard in mijn slaapkamer. En Jozef was geen varo en voor mij vielen alle stukjes op zijn plek. En ik heb Annemiek wakker gemaakt. Ik zei, heb jij het ook gehoord, die stem? Nou, ze had niks gehoord. Niks. Maar voor mij was het zo duidelijk. Ja goed, ik, ik twijfel er niet meer aan. Vanaf dat moment was voor mij helemaal duidelijk. Er is maar één God. En dat is Yahweh. En Yeshua is zijn zoon. Zoals geschreven staat. Hij, die van deze dingen getuigt, zegt. Ja, ik kom spoedig. En dat zegt Yeshua. En Johannes zegt. Amen. Ja, kom. Met ons. Heer Yeshua. Amen. Conclusie. Er is geen Babelse grond voor de drie eenheden, Dat hebben we al gezien. Er was het ook geen twee eenheid. Noem maar op. De engel van Jabes, zoals aangetoond, is een engel van Jabes. Dat is waarschijnlijk steeds een andere, maar het was niet Yeshua. En ik snap dat dat zeer doet bij mensen. Ik snap dat mensen denken van ja, maar ja, we hebben ons steeds aan vastgehouden. Maar het staat er niet. Het is bijbels niet te onderbouwen dat het Yeshua was. Het is gewoon niet eerlijk ook. En het zou ook vals zijn ten opzichte van onze Joodse medegelovigen... die het steeds hebben gehad over de Messias en die tot de dag van vandaag ontkennen dat er drie personen zijn, maar zeker weten dat er maar één God is, zoals geschreven. Amen. Dat zegt hij namens zijn vader, hè? hij was ook de, de, de boodschapper. Hè? Dus hij zegt een aantal dingen namens zijn vader, wat hij dus mocht, hij was de gezondene. Hij zegt ook, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En ja, hij zegt een hele hoop dingen die hij dus namens zijn vader mocht zeggen, net als bij Jozef, maar hij mocht niet zeggen, ik ben Yahweh. Heeft hij ook nooit gezegd. Hij heeft dat van zijn eigen afgeduwd. Van, dat kan niet. Dat mag niet. Dan gaan we zingen. U maakt ons één. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. jawa we Ja er, jawa panaf jawa panaf Shalom. Ja, we zegen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezegd over uw lichten en zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezegd over u. En geven u zijn Shalom. Amen. En dan willen we het slotlied zingen: Hosanna, Hosanna, de koning komt. Kijk maar naar uit.